9 uur. 9 Gert Kluk met het NOS-journaal. Iets meer dan 4,4 miljoen mensen... hebben gisteravond gekeken naar het Eurovisie Songfestival... dat eindigde met een overwinning... van de Nederlandse deelnemer Duncan Lawrence. Na middernacht, toen de verdeling van de punten volgde... keken er gemiddeld nog zo'n 2,4 miljoen mensen. De einduitslag was iets na 1 uur. De best bekeken Songfestival-finale... is nog steeds die van 2014... met een tweede plaats voor Ilse de Lange... en Whelan als de Common Limits. Er keken toen 5,1 miljoen mensen. Aan het einde van de middag komt Duncan Lawrence terug in Nederland... en vanavond blikt hij terug in een ingelaste uitzending van Pau op NPO1. Zijn winst betekent dat Nederland volgend jaar het Songfestival organiseert. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts overlegt vandaag... met de president van het land over de weg naar nieuwe verkiezingen. De vraag is onder meer of de bewindslieden van de FPE in de demissionaire regering aanblijven... of worden vervangen door bijvoorbeeld een deskundige van het ministerie. De conservatieve bondskanselier Koerts verbrak gisteren de samenwerking met de rechtspopulisten na het schandaal rond vicepremier en fpö leider Strage. Die is afgetreden vanwege een video waarin hij een vrouw die zich voordoet als een Russische investeerder, overheidsorders lijkt te beloven, in ruil voor electorale steun. Saudi-Arabië wil een oorlog in de golfregio voorkomen, maar zal met alle kracht en vastberadenheid terugslaan als het wordt aangevallen, dat zegt de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken. Deze week werden twee Saoedische olieinstallaties aangevallen... en vier olietankers gesaboteerd. Saudi-Arabië zegt dat Iran daarbij betrokken was. Teheran spreekt de beschuldiging tegen. Het weer. Flink veel zon. In de loop van de middag ontstaan in het binnenland wolken en enkele buien. Mogelijk met onweer. In het binnenland wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NRS-journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel namens het OV en Sieren. Zondagmorgen 8 uur. Tijd voor twee uur ZFM Klassiek. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Klassiek. De tweede deel van deze uitzending gaan we beginnen met componist Claude Debussy. En uit zijn boek, preludeboek uh, nummer 1, gaan we nummer 2 draaien. En die heet Voile. Het is uh, Pierre Lorrain Aymar en die speelt piano. Ah, en dan uh, nu iets heel apart. Uh, de volgende componist waarvan ik een uh, stuk klaar heb staan is Nino Rota. En u zult u zeggen, Nino Rota, dat is een hele bekende man. Want die heeft onder andere de filmmuziek voor onder andere The Godfather geschreven. Speaks of the Love, Godfather's Waltz, noem het allemaal maar op. Maar dat deze meneer ook klassiek uh, behoorlijk... Uh, zijn mannetje stond, dat bewijst het volgende stuk. Nino Rota leefde overigens van 1911 tot 1979. We gaan van hem uh, luisteren naar een trio... voor klarinet, cello en piano. Dat is een zeer leuke combinatie. Uit dit trio spelen wij het uh, Allegro. Rocco Parisi doet de klarinetpartij. Andrea Falafessa... Nee, Lessa moet ik zeggen, speelt cello. En Gabriele Rota, zal wel zijn vrouw of zijn dochter zijn, speelt piano. Um, dus het trio voor clarinet, cello en piano van Nino Rota. <tieding> Een meneer um, die een tijdgenoot was van Wolfgang Amadeus Mozart. En dan praat ik over Antonio Savieri. Als u de film uh, uh, hoe heet die, uh, Amadeus gezien heeft... dan weet u dat hij niet zo erg bevriend was met Mozart. Of dat werkelijk ook zo was, weet ik niet. Maar in ieder geval van Antonio Savieri... gaan we draaien een deel uit zijn pianoconcert nummer C. Dat staat in C. Dat staat achter 1773... Deel 2 heet Larghetto en het wordt gespeeld door Pietro Spada, die speelt piano, samen met het Philharmonia Orkest. Onderwijding van wie dat was, dat vermeldt de informatie even niet. Dus Antonio eh, Savieri, pianoconcert in C, deel 2 daaruit, het Larghetto. Felix Mendelssohn, dat is de volgende componist die bij ons aan bod komt in dit programma CFM Klassiek. Symfonia nummer 12 in G mineur en die heeft als naam Fuga. We gaan daaruit beluisteren deel 3 en dat is Allegro Molto. En dat betekent zoveel als erg levendig. Het uh, wordt uitgevoerd door het Heidelberg Symfonieorkest. En dat staat hier onder leiding van Thomas Fij. Felix Mendelssohn dus, Symfonia nummer 12 in G mineur, Fuga. Oh, dan nu weer iets totaal anders dan het vorige. We gaan naar Rusland en we gaan naar uh, Dmitri Shostakovich. En van deze Russische componist gaan wij uh, een stuk draaien uit het vioolconcert nummer 1... in A-mineur opus 99. Overigens is dat omgenummerd, want daarvoor was het opus 77. En uit dit vioolconcert gaan we deel 1 draaien, het de Nocturne. En eh, als uitvoeringsaanwijzing staat erbij moderato en dat betekent gematigd. Nico Bernadetti speelt viool en het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Kiel Karabits. Zo werd ik dan net gebeld door Vladimir Poetin. En die zei: Het is niet Shostakovich, maar Shostakovich. Oké, okay, meneer Poetin, bij deze rechtgezet. <coughs> in ieder geval was dit zijn vioolconcert. Uh, nummer 1 in A mineur, Opus 99. Nogmaals de uitvoeringen: Nico Bernadetti op viool en het Bournemouth Symphony Orkest onder leiding van Kirill Karabits. We gaan naar Ludwig van Beethoven. Ja, ja, die mag zeker in zo'n programma als dit niet ontbreken. En uit Ludwigs pianoconcert nummer 2 in Best majeur opus 19, uh, gaan we het Allegro con Brio draaien. En het is een aparte uitvoering, want het is uh, gearrangeerd voor piano en strijkorkest door Vincent Lachner. Oorspronkelijk is het natuurlijk voor piano en symfonieorkest, maar dit is alleen strijkorkest. Patricia Haas speelt piano en het, ze doet dat samen met het ensemble Salina, en dat staat onder leiding van Peter Leipold. We'll be right